De JSF, of Joint Strike Fighter, die officieel de F-35 Lightning II heet... is omstreden vanwege de hoge kosten. Het Openbaar Ministerie gaat bekijken of sommige automobilisten... op de N69 in Waalre buitenproportioneel veel boetes hebben gekregen...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 NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, het was een uh, sportdag waarin de trainers centraal stonden. Henk ten Katen schiet zijn oude club te hulp. Hij traint de rest van dit seizoen Sparta en daar blijft het bij. Er is geen tekaart effect en ik heb ook geen toverstokje. Ik hoop dat dit maar vijf weken duurt. In Groningen werd bekendgemaakt dat Erwin van der Looy volgend jaar de baan van vertrekkend trainer Robert Maaskant overneemt. Van der Looy loopt al 13 jaar rond bij Groningen... en het werd dus tijd voor een nieuwe uitdaging. Voor mij is het belang gewoon dat het met FC Groningen gewoon uh, goed gaat... En uh, dat, dat, is een, uh, dat is een aardige klus. Femke Heemskerk heeft zich bij de Swim Cup in Eindhoven geplaatst voor de WK. Nog wel op de 50 meter vrije slag. Niet echt haar beste nummer. Maar dat een aantal zwemsters is gestopt, kwam Heemskerk vanzelf bovendrijven. Ik had natuurlijk altijd te doen met Inkelien uh, en met Marleen en met Inge. En, uh, dus uh, ja, nee, ik was super blij. En ook uitgebreid uh, aandacht voor de start van het motoGP-seizoen tot 11 uur bij langs de lijn. En uiteraard zo meteen de tweede helft van de wedstrijden in de Europa League. Eerst de crisisheffing. Er komt stom uit de oren van veel bestuurders van betaald voetbalclubs. De reden van die woede is het plan van de regering... om de zogeheten crisisheffing met een jaar te verlengen. Vorig jaar werd die heffing eenmalig ingevoerd. Maar het woord eenmalig blijkt niet heilig in Den Haag. Hoe werkt die heffing? Nou, Als werkgever is een voetbalclub verplicht... om zijn salariskosten boven 150.000 euro extra te belasten met 16%. En dat kan aardig in de papieren lopen en daar zitten de clubs natuurlijk niet op te wachten. Zo direct voorzitter Wilco van Schuik van FC Utrecht, eerste KVB, directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen. Ja, uh, KNVB en uh, de Nederlandse topclubs in de Eredivisie komen in het geweer tegen uh, de crisisheffing. En uh, de crisisheffing wordt nu voor de tweede keer opgelegd. En wij vinden dat een buitengewoon uh, onrechtmatige maatregel die het uh, voetbal buitensporig treft. En met name de concurrentiepositie van die Nederlandse topclubs, want daar hebben we het over, richting andere Europese landen en dus andere Europese clubs aantasten. Want om hoeveel geld gaat het? Het gaat in totaal om 16,5 miljoen. Dat is een extra belasting die clubs moeten betalen... voor de spelers die ze in dienst hebben, die meer verdienen dan anderhalve ton. Ik leg het zo goed uit. Kunt u dat uitleggen? Ja, het gaat om een maatregel die uh, niet de uh, werknemer en dus de speler raakt... maar de club raakt, hè, die clubs die het toch al lastig hebben. En die moeten dus deze maatregel boven salaris zo'n anderhalve ton nu afdragen. En, um, weet u, het zou op zich in deze tijd niet zo erg zijn... als zo'n maatregel van toepassing zou zijn op de werknemer die uiteindelijk het geld krijgt. Het probleem is dat het de club zelf raakt. En uh, dat is hetgeen waar wij uh, tegen, uh, in dit geval tegen het verzet komen. Omdat we ons daar als clubs en ook als KNVB niet op hebben kunnen voorkomen... Het is met terugwerkende kracht. Dat vinden we onredelijk en is ook onbillijk. En tegelijkertijd is het een maatregel die ons meer dan andere bedrijfssectoren treft. Ik zal u een voorbeeld geven... Uh, als je kijkt naar de uh, top 50 van het Nederlandse bedrijfsleven... beursgenoteerd, betalen met elkaar ongeveer 14 miljoen. Uh, deze Nederlandse 6 tot 8 uh, eredivisieclubs moeten met elkaar 16,5 miljoen betalen. Nou, Dat is natuurlijk, uh, als je kijkt naar het uh, type van uh, bedrijfsvoering... is dat natuurlijk dermate buitensporig dat wij daar uh, wat tegen in het geweer moeten komen. Maar het is wel crisis in Nederland. En ja, als het niet uit de lengte moet komen, maar uit de breedte, hoor je de Rutte dan zeggen... Um, Clubs staan toch niet buiten de maatschappij? Nee, ze staan juist midden in de maatschappij. En dat maakt deze maatregel ook zo wrang. Hè? Aan de ene kant nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, doen we een tal van maatschappelijke projecten. Hè? Maar tegelijkertijd worden we nu buitensporen getroffen. En wat ik net al zei, als het nou een maatregel zou zijn die de werknemer zou raken, dan zou ik hem nog begrijpen. Maar hij raakt juist die club. Die club die al een hele tijd bezig is met saneren. We komen van ver. We komen uit een periode met forse verliezen. We hebben eindelijk het lek boven. Het gaat goed. We hebben fors gesaneerd. Maar we willen ook nog steeds met toch dat die Nederlandse clubs in Europa succesvol zijn. En die concurrentiepositie wordt nu in ernstige mate aangetast... omdat er nu weer een additionele heffing van 16,5 miljoen komt. Maar heeft u dan ook uh, ja, alternatieven? Jazeker, daar hebben we ook over nagedacht. Want ook wij snappen dat in deze tijden van, van recessie en crisis ook wij een bijdrage moeten leveren. Dus als je deze maatregel al nou, boven water zou willen houden, dan is ons voorstel dat je hem in ieder geval aftopt. En ik kan me voorstellen dat je dan zegt, nou, top hem af op een half procent van de totale loonsom. Dan hou je excessieve gevolgen zoals nu ons raken, het Nederlandse betaald voetbal raken. Die houd je daar buiten en dan draagt iedereen op redelijk en billijke wijze zijn steentje bij. De enkele vergelijking dat voetbalclubs hetzelfde zijn als het reguliere bedrijfsleven gaat simpelweg niet op. Als u kijkt naar een bedrijf dan ziet u dat het kapitaal daar in de directiekamer zit. En bij een betaald voetbalorganisatie is dat precies andersom. Daar zit het kapitaal niet in de directiekamer, daar staat het kapitaal op het veld, dus op de werkvloer. En dat heeft ook alles te maken met die topsportstructuur waar we in Nederland, maar ook in andere landen mee te maken hebben. Maar nogmaals, ik hoop dat uh, dit geluid ook richting de overheid toch serieus wordt genomen. Dat we nog één keer worden uitgenodigd, uh, door, hetzij door de minister van Financiën, hetzij door de minister van VWS. Om met elkaar te kijken of we tot een redelijke en billijke maatregel kunnen komen. Directeur betaald voetbal Bert van Oosveen. Hij sprak met Erik van Dijk. Dan de reactie van een van de getroffen clubs. FC Utrecht heeft zware tijden achter de rug. En mede dankzij stevig saneren blijft de club financieel gezond. Voorzitter Wilco van Schijk zit er ook op één lijn met Bert van Oostveen. Hij is not amused. Omdat ons de belofte is gedaan als clubs en als uh, branche betaald voetbal... dat uh, de heffingstaks eenmalig zou zijn. Daar is uitvoerig overleg over geweest. Die belofte is gemaakt door de regering. En die belofte wordt gebroken. Van Oosveen zei, ik heb het gevoel dat, dat we gepakt worden. Heeft u, heeft u ook zo'n gevoel van onrecht? Ja, ik, ik kan het niet anders bestempelen. Als je een afspraak met iemand maakt, uh, dan mag je ervan uitgaan... Uh, op dit niveau in dit land, uh, dat die afspraak nagekomen wordt. En, uh, de regering schendt die afspraak en opeens zomaar weer uit de hoge hoed, omdat er wat tegenvallers zijn, uh, krijgt het betaald voetbal weer de rekening gepresenteerd. Nou, De KNVB heeft vorig jaar uitgelegd hoe het betaald voetbal werkt. Dat het betaald voetbal niet te vergelijken is met uh, de gewone bedrijven in Nederland. Uh, daar is naar geluisterd, alleen er wordt niks mee gedaan. Die belofte wordt gebroken en uh, die rekening van een aantal tegenvallers wordt neergelegd bij het Nou, Dat is onacceptabel. Maar goed, het is wel een crisis. Het is ook wel nodig voor de regering. Dus ik kan me ook voorstellen dat de mensen thuis zeggen... Ja, bij al die uh, poenerige clubs kan toch wel wat af. Nou, ik weet niet of het allemaal poenerige clubs zijn. Ik denk dat we allemaal bezig zijn met een, uh, met een zware sanering. Daar zijn we al jaren mee bezig. Ik denk dat uh, ook wij als clubs helemaal geen moeite hebben... Uh, dat de, de, de zwaarste schouders ook uh, wat meer lasten betalen. Alleen leg het dan wel daar neer waar het verdiend wordt. En de grootverdieners hebben nu de lusten en de clubs hebben de lasten. Ja, dat kan je niet accepteren. En dat kan niemand in principe goed vinden. En zeker niet, als je beloofd hebt als regering... om het eenmalig te houden. Ja, dan toch maar weer dit te doen. Maar u bedoelt dan bij de spelers? Leg het dan neer bij de spelers? Nou, het klinkt misschien lullig voor spelers... maar uiteindelijk zijn dat de grootverdieners. In het voetbal loopt het kapitaal op het veld. Uh, dan moet het daar ook neergelegd worden. Maar je kunt, je kunt je... toch ook minder betalen? Dat kan, alleen daar moet je wel met je beleid op in gaan spelen. Als... De regering zegt over drie jaar, waar ik het ook niet mee eens zou zijn, maar als de regering had gezegd over drie jaar gaan we dit invoeren, dan kun je je beleid erop afstemmen. Nu kan dat niet. Wij hebben langlopende contracten. Sommige spelers drie, vier, vijf jaar. Dus ik kan nu niets doen. Ik ben gebonden aan contracten en ik krijg voor de tweede keer deze heffing, terwijl ik er niets aan heb kunnen veranderen. Dan moet de regering zeggen over twee of drie of vier jaar gaan we deze maatregelen toepassen. Dan kun je het nog eens club niet mee eens zijn, maar dan kan ik erop inspelen. Nu kan ik er in mijn beleid niet op inspelen. Ik heb een begroting gemaakt en ik krijg er nu gewoon een paar ton overheen. Want wat betekent deze heffing voor een club als Utrecht? Nou, dat wij gewoon op een uh, inkomsten van een kleine 13 miljoen... ongeveer een 2,5 ton uh, uh, kosten extra erbij krijgen. Ja, uh, waar mag ik die rekening neerleggen? Nou, bij de supporters, neem ik aan. Nou, ik, ik hoop het niet. En als dit zo doorgaat, zal het uiteindelijk bij supporters terechtkomen. Want ergens, een supporter of een business ziet, zal weer iets duurder worden. En dat is dus wat de regering hiermee bereikt. Een regering die het altijd heeft over een sociaal beleid en een liberaal beleid. En uiteindelijk de gewone man zal op den duur, als men hiermee doorgaat, weer getroffen worden. Nou, als dat is wat de regering wil, dan heeft het haar doel bereikt. Maar ik denk niet dat wij dat als voetbalbedrijf willen. Al dus Wilkoop van Schaik, hij is voorzitter van FC Utrecht. We hebben ook contact gezocht natuurlijk, met het ministerie van Financiën. Daar wilden ze niet mondeling reageren, niet voor camera of microfoon. Officiële schriftelijke reactie van staatssecretaris Wekers is dan ook als volgt. Het recht moet zijn beloop hebben. Deze crisisheffing was onderdeel van een politieke besluitvorming. We wachten het oordeel van de rechter af. De KVB gaat namelijk een procedure beginnen tegen het besluit. Tegen deze crisisheffing. Uh, we gaan maar lekker gewoon voetballen. Vier wedstrijden in de kwartfinale van de Europa League. En Frank Wiedaert, die eerste helft. Daar heb je eigenlijk best van genoten van al die potjes. Hè? Ja, het was hartstikke leuk om naar, uh, om naar al die wedstrijden tegelijk uh, te kunnen kijken. Ik kwam echt ogen tekort, zou ik uh, willen zeggen. Want er gebeurde... Op allerlei velden van alles is op één veld nog maar niet gescoord. Maar dat wil niet zeggen dat die wedstrijd niks aan is. Ik zal ze op volgorde van... Uh... De plezier, het plezier dat ik er aan heb beleefd ongeveer uh, is uh, langsgaan. Tottenham Hotspur tegen Basel bijvoorbeeld. Dan, uh, het eerste halfuur was helemaal voor Tottenham. Die zouden toch de 1-0 daar moeten gaan maken. Dat lukte niet. En dan valt op slag van het halfuur ineens de 0-1 via Stokker. En uh, de, vlak daarachteraan ook meteen de 0-2 door Fabian Vrij uit een uh, hoekschop. En daarna krijgt uh, Basel nog een enorme kans om er ook nog 0-3 van te maken. En als dat dan niet lukt, vlak voor rust, Adabajor 1-2... Dus Tottenham op eigen veld achter, terwijl Parker vlak voor Rust ook nog een bal van heel dichtbij vlak naast de, de goal weet te krijgen. Omdat hij de bal tegen de grote teen van een ploegenoot aan, uh, aanschiet en hem daardoor de open goal uh, voorbij ziet gaan. En uh, dat is nog maar één wedstrijd. Tottenham dus achter bij Rust tegen FC Basel 1-2. Ze zijn alweer begonnen, het is nog steeds 1-2. Benfica, Newcastle. Ook een ontzettend leuke wedstrijd. Die opende met 0-1. Doelpunt van CC. Daarna raakt Cissé nog een keer de paal. En na 25 minuten maakt Rodrigo 1-1 voor Benfica. En uh, daardoor heeft Tim Krul echt al nou 5, 6, 700% reddingen moeten verrichten. Anders had Newcastle uh, Newcastle daar dik achter gestaan. Maar voor hetzelfde geld staan ze meteen na rust alweer voor. Want Cissé... Prachtige beweging. Buitenkant rechtervoet. Een wippertje over de doelman heen. Maar wel tegen de paal. En dus staat het daar nog altijd 1-1 bij Benfica tegen Newcastle. Volgende leuke wedstrijd. Chelsea tegen Rubin Kazan. Daar scoort Torres uit een rommelgoal. Na een prachtige paas van David Luiz. 1-0. Victor Moses maakt 2-0. En dan denk je, nou dat is bakkie voor Chelsea. Op eigen veld tegen Rubin Kazan. Maar vlak voor rust. Nacho penalty naar een handsbal van John Terry. En dan is het zomaar 2-1. Mata had daar de 3 1 na, rust al op zijn schoen. Kortom, uh, daar is, is het ook heel erg spannend. En Fenerbatje tegen Lazio, heb ik al gezegd. Heel veel kansen, heel veel spanning. Enorm tempo, maar wel 0-0. Alles. Frank Wielaert. Hij houdt het in de gaten. Zo direct, na de muziek, gaan we praten met het missen. Gaan we luisteren naar de nieuwe trainer van FC Groningen. Zijn naam, Erwin van der Loy. Nu eerst Amy McDonald's. This pretty face. I don't care who does her hair or what clothes she wears, I don't care if it's YSL. Donald. Ja, twee nieuwe trainers uh, in het betaalde voetbal. Later in deze uitzending horen we Henk ten Katen. Hij gaat voor een paar wedstrijden aan de slag in Rotterdam West. Bij Sparta dus. Uh, nu naar Groningen. Erwin van der Looij is namelijk vanaf volgend seizoen daar de nieuwe hoofdtrainer. De huidige assistent volgt de vertrekkend hoofdtrainer Robert Maaskant op. Luister nu naar verslaggever Henk Kok. Erwin, in de eerste plaats gefeliciteerd. Ik vraag me nu af: hè, je loopt hier al een jaar of dertien rond. Heb je nu nog moeten solliciteren of, of ben je gewoon direct benoemd? Ja, in de eerste plaats dank je wel, maar ik ben uh, gewoon benoemd. Ik heb niet hoeven solliciteren, ik heb mezelf gevraagd. Dus dat is wel lekker. Er komt nu een vrijwel compleet noodelijk trainingsteam, trainingsteam bij FC Groningen, heb ik begrepen. Nou, het, het maakt me niet zoveel uit of het noordelijke uh, trainingsteam is. Het is wel lekker als je binding met de club hebt en je weet wat er in de club leeft. Dat, zijn allemaal, uh, dat soort mensen zijn het wel. Maar het zijn vooral jonge kerels met heel veel ambitie. En dan bedoel ik met ambitie. Vooral de ambitie om spelers en het team beter te maken. Iedere dag met die jongens aan de slag te gaan. En ik denk dat dat, hè, zeker gezien de switch die de club een beetje maakt richting jeugd. dan moet je ook niet overdrijven, want je kan niet met elf jeugdspelers spelen. Maar richting de jeugd is dat wel een belangrijke, uh, ja, belangrijk uh, gegeven. Heb je lang op deze functie moeten wachten?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 Je krijgt nu een totaal andere verantwoordelijkheid. Dat is ook nieuw voor jou. Wordt ja, nieuw. Ja, absoluut. Voor mij wordt de situatie ook anders. Ik heb altijd een beetje in de luwte gezeten. En uh, wel geprobeerd uh, je stempel te drukken. Maar uiteindelijk... Uh, ik, ik las Schreuder van de week. Die zei het heel treffend. Je bent een, een, een soort volger. En je probeert te beïnvloeden. Maar uiteindelijk uh, heb, beslis je niet. En nu is dat andersom. Nu beslis ik uiteindelijk wel. Gaat FC Groningen een andere weg inslaan onder de Erwin van der Looyen. Nou, nou, ik heb net ook al tijdens de persconferentie gezegd dat je wel een switch ziet naar wat, uh, naar wat meer jeugd. He, dat is al een tijdje aan de gang. We hebben een goede jeugdopleiding, we hebben een belofteteam wat goed doet, we hebben een A-jeugd die goed speelt. We hebben jongens die al dit seizoen al regelmatig erbij hebben gezeten. Je hebt het gehad over het omkeren van het sentiment. Ja, dat heb ik wel benoemd, want ik merk, uh, ik, ik loop hier nou een aantal jaren en het sentiment was zeker in het begin van de Euroborg uitstekend. Uh, heel, heel positief, uh, het, het beeld over Groningen. Dat is de laatste jaren wel iets veranderd. En ik denk, en dat heb ik net ook gezegd, dat we met elkaar moeten proberen om dat sentiment om te draaien. En dan met elkaar is iedereen binnen de club, maar ook alle mensen buiten de club. En zeker die in het stadion zitten. Was dit afgelopen seizoen voor FC Groningen een verloren seizoen? Nou, ik geloof niet zozeer in de verloren seizoenen. Zie jij meer perspectief in dit elftal dan, dan de huidige trainer, Maaskant? Ja, dat zijn allemaal vergelijkingsvragen waar, waar ik me niet aan wil wagen. Kijk, deze competitie die, die duurt nog een aantal wedstrijden. En, en wij hebben gewoon nog alle mogelijkheden om de play-offs te halen. En als wij die play-offs halen, hebben we ook alle mogelijkheden om Europees voetbal te halen. Dus dan is het absoluut geen verloren seizoen. Dat is ja. nog veel te vroeg. Maar Maaskant heeft heel weinig perspectief gezien in het elftal. Heeft hij het regelmatig laten blijken. Zie jij meer perspectief? Nou, ik weet niet of ik meer perspectief als Maaskant zie. Maar ik zie wel perspectief in het elftal. Dat heb ik net ook uitgesproken. Ik heb, ik heb ook vertrouwen in de huidige groep die er is. Neem niet weg dat we richting het nieuwe seizoen natuurlijk wel alles zullen doen om een zo sterk mogelijke selectie op de mat te zetten. Ja. Jullie gaan je richten op jonge spelers en ook vooral op Nederlandse spelers. Dat lijkt een koerswijziging. Ja, nou ja, dat is ook, dat heb ik net ook al uitgelegd. Dat is de trend in het in het voetbal. Dat, dat heeft met budgetten van de ene kant te maken en van de andere kant heeft het ook altijd te maken dat Nederland toch een opleidingsland is en dat blijven we ook. En dan is het ook hartstikke goed om jonge spelers een kans te geven. En we zetten dus ook in op eigen jeugd. We zetten ook in in eerste instantie op Nederlandse spelers. Maar we sluiten onze ogen zeker niet voor pareltjes uit het buitenland. Dat uh, absoluut niet. Succes gewind. Dankjewel. Erwin van der Looy was dat. Hij is dus uh, volgend seizoen de hoofdtrainer van FC Groningen. Zo dekt dus uh, Sparta-trainer Henk Tenkater nu eerst zwemmen. De Cup in Eindhoven staat in het teken van kwalificatie... voor het WK eind juli in Barcelona... Op voorhand waren maar drie zwemmers zeker van een WK-ticket. Natuurlijk Ranomi Kroon Jojo, maar ook Sebastian Verschuren en Juri Verlinde. De rest moet deze dagen in Eindhoven proberen de scherpe limiettijden te halen. Zo ook Femke Heemskerk, specialiste op de 100 en de 200 vrij. Maar vandaag zocht ze toe op de sprint, op de 50 vrij. Haar tijd, 24 seconden en 19e, uh, leverde haar meteen een retourtje Barcelona op. Ja, Femke, nou ja, meteen de eerste slag aan de waard, hè? Ja, nee, ik ben er heel blij mee. Heb, ze vroeger net al uh, of ik meer hier mijn zin op had gezet. Maar dat, ja, kijk, PR was 5 tot 08 en, uh, en ik ben heel erg aan mijn start uh, uh, bezig geweest. Maar ze zei, ja, je moet echt dik om die 25 kunnen. En, uh, ja, en ik ging er zelf ook echt in geloven. En ik denk, ja, ik moet wel gebruik maken van afwezigen. Veldhuizen, en Clean en, uh, en Inge die net terug is, natuurlijk. Dus, uh, dus jij rookt je kansen? Ja, ik rook zeker kansen. Ja, ja, ja. En uh, kijk, het, de 50 is uh, na mijn hoofdnummers. Dus, uh, maar het, het heeft voor mij wel echt een opluchting dat ik sowieso een limiet heb. En uh, morgen gaan we voor nummer 2. Ja precies, want uh, ja, als je kijkt naar het verleden moest je het vooral van de 100 en de 200 hebben. Maar dit neemt vooral veel druk weg dus eigenlijk. Ja, nou, het is vooral heel leuk dat het lukt. Uh, ik, ik krijg een paar aanwijzingen en ik ben in staat om dat toe te passen in de finales. En, uh, en daar ben ik heel blij mee. Of ligt er een nieuw specialisme op de loer? Nee, nee, kijk, uh, kijk 24-9 is internationaal niet bijzonder. Maar voor mij wel. Uh, en, uh, en het is alleen maar goed voor de, voor de snelheid. En als je 4 9 zwemt, dan, dan kan je ook als je 26-0 opent... dat voelt dan ook al minder hard. Dus dat uh, is alleen maar goed ook voor het de tweede deel van de race. Ja, is het lekker dat je het dan eens op een andere discipline laat zien... dan die 100 en die 200? Ja, nee, superleuk. Dus, uh, ik ben er heel blij mee. <laughs> ja, het zou in Eindhoven blijven bij de WK-limiet van Femke Heemskerk. Op de startblokken stond vandaag ook nog Inge Dekker... Na de spelen in Londen deed ze het rustiger aan en twijfelde ze over haar sportieve toekomst. Maar dekker is terug, daar waar anderen stopten. Ja, het is in Eindhoven een dag van afscheid nemen: van grote zwemnamen. Dames en heren, Hinkeliet Schreunen. Dames en heren, Nick Driebergen. Ook voor jou, hier, hartelijk dank. Dames en heren, Job Dames en heren, hartelijk applaus voor Marleen Veldhuis. Maar er tegenover staat de comeback van de vrouw van wie we sinds de Olympische Spelen eigenlijk niets meer vernomen hadden. Wereldkampioen op de 50 meter vlinderslag, Inge Dekker. dachten wij allemaal Inge Dekker. Voorlopig gestopt, studeren, reizen en dan ligt ze hier toch bij de swimcup weer in het bad. Ja, leuk hè. Ja, nee, ik, uh, ik ben ook aan het studeren en ik heb gereisd. Uh, maar ik zwem ook nog steeds, dus uh, ja. Ja, ik ben er gewoon weer bij. Ja. Heb je voor jezelf knopen doorgehakt, zo van ja, ik ga toch voor Rio. Ja.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 Tweede serie, voor dames. Dus ga je door, maar dan wel op jouw manier, hè? Ja, ja ik wil graag meer wedstrijden zijn meer racen, Ik uh, denk dat het dat uh, voor mij uh, een goede manier is. Dat is weer anders, zoals het uh, normaal gesproken in Nederland gaat. Want dan doe je weinig wedstrijden. Ja, nou, dat klopt. Ja. Op die manier kan het dus ook om uh, toptijden, topklasseringen te behalen. Ja, zeker, want als je kijkt naar het internationale veld, dan. Uh, ja, dan zijn er gewoon veel uh, zwemmers die dat eigenlijk al jarenlang doen. En die ook gewoon Olympische medailles halen en die wereldkampioen worden. Dus ja, dat het kan prima. De nieuwe aanpak dus van Inge Dekker. Vooral veel gaan racen. Ranomi Kromovi de regerend kampioen op de 50 meter vrij. Ja, dat is weer een hele andere aanpak, hè? Ja, nee, klopt. Maar ik kies gewoon voor de manier waarop ik het hardste zwem. En dat is gewoon heel veel... Tijd stoppen in arbeid en uh, ja, één tot twee keer per jaar knallen. En uiteindelijk hoeft het maar één keer in de vier jaar. En uh, ja, de andere wedstrijden vind ik zelf niet zo heel belangrijk. Um, ja, ik, ik, ik, ik zet het liever om in uh, trainingsarbeid. En hey, van Haren, technisch directeur, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om juist die nadruk zo op de training te hebben? Nou, het idee daarachter is dat je controle hebt op het proces. En dat je op het moment dat het moet uh, een EK, WK of Olympische Spelen. ...in topvorm bent en daar je je slag kunt slaan en, en uh, ja, heel veel wedstrijden zwemmen. Dat kun je best wel eens een keer een seizoen doen. Maar het is natuurlijk geen, uh, geen blauwdruk voor succes uh, in, de, in, in de komende jaren. Maar als je veel race dan heb je die controle minder, vind je? Nou, je kunt het onderdeel maken van je plan, alleen, uh, ja, wat, wat is veel racen? Je kunt besluiten om bijvoorbeeld het World Cup circuit te doen en daarna zul je toch weer terug in training moeten, want op een gegeven moment ga je inleveren. Ja, dat, dat merk je echt als je veel race, dat je dan uiteindelijk inlevert? Ja, nee, niet alleen door het racen zelf, ook door het vele reizen, ook door het vele hangen in een zwembad. Hè? Zwemwedstrijden, inzwemmen, uitzwemmen, reizen, hotel in, hotel uit. Wat vind jij dan van zo'n keuze van, van Ingo om te zeggen, ja, ik, ik wil toch in de toekomst iets meer gaan racen en iets minder die nadruk op die training leggen? Dat gaat op een gegeven moment geen stand houden. Je kunt, je kunt uh, net als uh, Therese Alshammer, om maar eens iemand te noemen, uh, er best voor kiezen om een globetrotter te worden en om overal wedstrijden te gaan zwemmen en dat te doen. Maar wat je zult zien is dat het vaak uh, ten koste zal gaan van, uh, van je doel in de zomer. En dat is, daar is onze structuur op ingericht om ervoor te zorgen dat je op dat moment in topvorm bent en uh, zo mogelijk als eerste aan gaat tikken. Drie keer zwemt Inge Dekker vandaag de 50 meter vrij. In de series... Snelste tijd in Inge Dekker, 25.08. De halve finales... 25.23. En ook in die finale zit Inge Dekker een snelle tijd neer. Maar niet snel genoeg om een ticket te halen voor het WK. Nou ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel heel tevreden ben met deze tijd. Ja. Ik bedoel, voor vijf keer per week trainen en... Ja, kijk, natuurlijk mis ik nogal wat snelheid en... Ja, ik, ik kan het ook niet zo goed volhouden, dan is 50 meter toch best lang. Maar ja, ik vind het helemaal niet slecht. Ik ben tevreden. Ja. Tevreden voor het moment, maar je hebt nog een afstand te gaan. Ja, ik heb nog een afstand te gaan, maar. Die 50 ja. vlinder. Uh, dat is natuurlijk waarom jij waarschijnlijk ook wel eventueel naar Barcelona zou willen je titel verdedigen. Ja, um, ik ga er niet voor spek en bonen mee doen. Ja, dan moet ik gewoon uh, vanaf nu kaart trainen als ik het haal. Um, ja, dat weet ik nog. ja, ik wil ook een studie afmaken, dus ik weet niet in hoeverre dat te combineren is. Ja, dus uh, zelfs als je hier een limiet zwemt, is het nog geen uitgemaakte zaak dat je ook naar het WK gaat? Uh, nee, op dit moment nog niet, maar ja, dat weet ik wel aan het einde van het toernooi. Hè? Inrekker in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Er wordt zo hier en daar gescoord in de Europa League. Dus gaan we even naar uh, Frank Wiedaert. Jij bekijkt al die potjes. Ja, en uh, ik kan in ieder geval twee doelpunten melden. Bij Tottenham tegen Basel is het 2-2 geworden. Sigurdsson, die viel al na een half uur in. En die kwam vrij naar binnen vanaf de linkerkant. Er schoot knap binnen. 2-2 is het daar. En dus nog altijd heel erg spannend. Lekkere terugspeelbal bij Newcastle van Santon uh, tegen Benfica. Hij leverde zomaar in bij Lima en die schoot... Bijna vanaf de achterlijn die bal achter Krul. Daar staat Benfica met 2-1 voor. Daar zijn de doelpunten gevallen. Eén rode kaart gezien bij Lazio Onazi. Daar speelt Fenerbahce dus met zijn 11 tegen 10. Maar dat is nog altijd 0-0 daar. Oké, okay, is het nu geen penalty Frank? Zie ik dat goed of zie ik het niet goed? Ik ga even kijken. Want dan is bij het, uh, Benfica Krul. tegen Newcastle. Inderdaad, ik zie Krul bij de scheidsrechter staan, verongelijkt. En, uh, ik was net even bij het papiertje aan het kijken, dus ik heb de aanleiding daarvan niet gezien. Maar als dat zo is, dan is het dus aan de kant van Benfica. Dan mogen zij uh, de penalty gaan nemen en tegenover Krul gaan staan. En dan kunnen we wachten op de 3-1. Ik weet niet of je dat wil, dat dan niet. Dan kunnen we dat rustig gaan, gaan doen namelijk. Ik heb de aanleiding van dat hele moment natuurlijk niet gezien. Omdat ik op dat moment nog even aan het kijken was hoe die man ook alweer hete die rood had gekregen een aantal minuten geleden. Wel zie ik inderdaad de bal richting de stip gaan. Maar die discussie rondom die stip... Die 11 meter stip is nog niet voorbij. Intussen zie ik bij Chelsea wel uh, uh, Torres 3-1 maken tegen Rubin Kazan. Zo komen we in ieder geval nog een doelpuntje verder. En heeft uh, Chelsea de broodnodige lucht die het moet hebben tegen Rubin Kazan... voor die uitwedstrijd volgende week. Die uh, om zes uur gespeeld gaat worden. En intussen gaat de bal op de stip voor Benfica tegenover Krul. En uh, moet die aanloop zo uh, genomen gaan worden... Daar staat de man. Even kijken wie daar, op de penalty, wie daar achter de penalty is gaan staan. Cardozo is dat natuurlijk de man die in de punt van de aanval staat. De Paraguayaan die daar staat, klaar staat. Nog altijd staat. Hij kijkt Krul even recht in de ogen. Dan alleen nog maar naar de bal. Verder wil hij niks meer weten. En moet die bal er uiteindelijk in gaan? Krul gaat naar de verkeerde hoek. Hij duikt naar rechts. De bal gaat naar links. Dat betekent dat Benfica op 3-1 staat tegen Newcastle. Net als Chelsea op 3-1 staat tegen Newcastle. Frank, dankjewel. Het was een hensbal van een van de spelers van Newcastle... als ik het goed heb gezien. Maar zo uh, meteen komen we bij jou terug, Frank. Eerst gaan we uh, naar zeilster Caroline Brouwer. Want die heeft een plekje veroverd in de vrouwenboot voor de Volvo Ocean Race. Brouwer behoort tot de eerste vijf zeilsters die zijn aangewezen voor de boot. Brouwer stapt volgend jaar in voor die race over de Wereldzeeën. En ze is nu aan de telefoon. Caroline, van harte gefeliciteerd... Ja, dankjewel. Was het een zware selectie? Um, nou, in die zin zwaar dat we er eigenlijk al uh, best lang mee bezig zijn. Ik ben uh, eind oktober voor het eerst uh, naar Stockholm gegaan. Uh, naar het bedrijf uh, SCA. ...en uh, Atlant, die, uh, die dus uh, de projectleiders zijn van, uh, van deze campagne. Mm -hmm. En uh, sindsdien uh, ja, zijn we eigenlijk uh, non-stop bezig uh, met uh, een aantal verschillende selectie uh, sessies uh, We hebben de boot overge overgevaren van Engeland in Southampton uh, naar Lanzarote, op de Canarische eilanden, daar zijn wij nu ook. Uh, dat was één deel van de selectie. Verder ben ik uh, uh, voor een tweede en derde selectieronde hier in Lanzarote ter plekke geweest. En uh, ja, vandaag hebben ze het uh, officieel bekendgemaakt. Ja, maar was je er nog verrast over of zag je het dan wel aankomen? Uh, ik had het wel heel erg gehoopt, ja. <laughs> dus, uh, ja maar zag je het, het ook aankomen, het... of niet? Ik, ik, ik had wel het idee dat ik een goede kans maakte. Maar ja, als je het dan uiteindelijk officieel hoort, dan uh, ja, ben je er wel heel erg blij mee. En hebben ze je ook verteld waarom ze je nou juist voor jou hebben gekozen? Um, nou ja, het is een beetje, een beetje is ervaring, denk ik. Ik heb twaalf uh, jaar geleden heb ik, uh, ook op de vrouwenboot gezeten Emersports. Uh, ik heb toen niet de volledige race meegedaan. Ik heb de twee Zuidelijke Oceaan-etappes uh, gedaan. Um, en de, mijn ervaring binnen het uh, Olympisch zeilen, drie Olympische Spelen meegedaan. En um, sindsdien, uh, sinds 2008 ben ik eigenlijk heel veel bezig ja, op wat wij noemen high-performance boten. En dus ja, de boten die eigenlijk uh, heel snel over het water gaan. En uh, ja, de Volvo uh, 65's, waar wij dus uh, volgend jaar uh, de race op gaan varen, Ja, dat worden ook een beetje als race-monsters race gezien. Ja. Dus uh, ja, in die zin... Uh, ja, denk ik dat ze mij wel als een goede kandidaat zagen. En je stapt dus op een, op een vrouwenboot. Um, wat is daar eigenlijk de reden van, dat ze daarmee uh, beginnen? Um, nou ja, tot nu toe is de Volvo Ocean Race. Uh, er zijn een, uh, dus een aantal uh, vrouwenboten uh, die uh, in het verleden hebben meegedaan. Um, maar nooit eigenlijk meer dan één per, per keer en uh, nou ja, dus, er zijn zo rond 8 à 10 boten, dat is nog niet helemaal vastgelegd, die, uh, die dan om de drie jaar meedoen mee aan zo'n race. En uh, ja, FCA, dat is een bedrijf in de, in de hygiënebranche en uh, die hebben eigenlijk als uh, consumenten 80% vrouwen en dat is eigenlijk het idee erachter om dus een vrouwenboot in te zetten voor de Volvo Ocean Race, zij staan daar ja. volledig achter. En die boten zijn allemaal ongeveer hetzelfde, hè, Die meedoen. Um, uh, ja, dan maakt het dan heel veel uit of er man of vrouw op zitten. Uh, nou, het klopt inderdaad. Het gaat nu uh, voor dus 2014-2015, dus de volgende editie zal het voor het eerst dus de uh, One Design 65 voet. Voor um, voor Ocean Race boten worden. In het verleden mochten alle teams dus eigenlijk uh, die, zolang ze maar dus voldeden aan een aantal regels. Ja. Uh, dus aan uh, ja, eigen bootbouwen uh, met een eigen ontwerp uh, enzovoort. Ook, uh, ook uh, de ontwikkeling van de zeilen. Dat uh, was allemaal. Uh, zij open. Nu uh, heet dat dus One Design en is het dus eigenlijk standaard voor iedereen hetzelfde. En ja, wij denken dat wij als, uh, als vrouwenboot daar wel een, uh, of als vrouwen, een, een voordeel uh, aan gaan hebben. Um, en, maar ik denk dat onze sterkste kracht is het feit dat wij als eerste team nu... Uh, uh, ...zijn aangekondigd en ook aan de slag zijn gegaan. Wij zijn het eerste team dat eigenlijk al bezig is en in training is. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat tijd daar echt uh, onze grootste winst gaat zijn. Oké, okay, uh, ja, want je zei al, je bent al een paar maanden bezig. Er zijn nu vijf bemanningsleden gekozen. Hoeveel komen er, er nog bij? Uh, de vrouwen die mogen in totaal met elf bemanningsleden gaan varen... Voor de mannen geldt dat dat er maar acht zijn. Okay. Dus dat wordt ook nog een, uh, ja, sterke, um, een, een groot voordeel voor, voor de vrouwen. Wij mogen dus drie vrouwen extra meenemen. Um, en uh, wij zelf uh, uh, uh, denken aan dertien vrouwen omdat je ja, toch één na twee uh, reserve wilt houden. Ja, je okay. weet nooit wat er kan gebeuren tijdens het nee. leven. Nee, er gebeurt van alles. En laten we hopen dat het goed afloopt. Want dat is ook nog eens een keer verkeerd gegaan natuurlijk. Uh, daar moet je maar even niet aan denken. Weken, maanden achter elkaar met, uh, met al die vrouwen, elf vrouwen op een boot. Gaat dat wel goed? Ja hoor, dat gaat wel goed. Ja? Maar het is wel... Ja, ik, maar, heb, ik zou het ik ook wel een man vragen, hoor. Het is, het is gewoon ja. hartstikke zwaar natuurlijk. Hey, je ziet elkaar's lip. Het is natuurlijk loodzwaar. Ja, ik, ik heb in Leiden gestudeerd en ik heb met elf meiden in oh. één groot huis gewoond. Dus, uh, en dat heb ik ook vijf jaar lang gedaan en heb ik ook overleefd. Dus uh, dit komt wel goed. <laughs> Oké, okay, hoe ziet je programma uh, tot slot uh, de komende tijd eruit? Gewoon doortrainen met die vijf en kijken wie erbij komen? Uh, ja, wij uh, gaan nu een aantal uh, trainingsmaanden tegemoet uh, hier op Lanzarote. Dus uh, wij hebben nu uh, een, een sessie van 20 dagen en straks in mei weer 20 dagen en in juni ook. Mm -hmm. uh, dan gaan we in juli meedoen aan de bekende gasnet race in Engeland. Uh, dus uh, op korte termijn uh, is dat het doel waar wij naartoe werken. En ondertussen zullen uh, nou ja, de leiding en, en wij zullen daar ook een beetje inspraak op hebben de komende maanden. Dus uh, steeds tijdens onze trainingssessie nog een aantal dames uitnodigen om dan uh, de crew de komende maanden te kunnen uitbreiden. Oké, okay. nou, heel veel succes ermee, Caroline Brouwer. En we gaan je dan volgen als je meedoet aan je volvo over Ocean Race. Al duurt het natuurlijk nog wel even, voordat jullie echt opstappen. Okay. Hartelijk bedankt. Van harte gefeliciteerd en succes ermee. Oké, okay, dag. Dag, dat was uh, Caroline Brouwer. Ja, uh, het voorjaar, het gaat uh, nu toch echt beginnen, zo lijkt het. En dat betekent dat je ook weer wat meer de motoren tegenkomt op de snelweg. En niet alleen de plezierrijders stappen op, ook de echte snelheidsduivels. In Qatar namelijk begint zondag het nieuwe motorsportseizoen. Vandaag was de eerste training al voor de coureurs van de MotoGP, Moto2 en Moto3. En dus is hier handverloos Noord. Uh, onze motorsportspecialist... Uh, Hans, uh, als ik denk aan de MotoGP, ja, dan denk je aan één man. Hè? Valentino Rossi, de dokter. Ja, dat klopt. Hij is uh, negenvoudig wereldkampioen. En uh, de meeste titels heeft hij behaald in de zwaarste klasse, in de MotoGP. Maar de laatste twee jaar is hij niet erg productief geweest. Nee. Want uh, ja, hij heeft voor een team. Java, hè? Ja, hij is nu weer terug bij Yamaha. Dat is het team, uh, in ieder geval, die uh, vorig jaar de motor heeft geleverd... van de wereldkampioen. Uh, dus dat betekent dat Rossi de teamgenoot weer is geworden van Jorge Lorenzo. Dat heeft hij vroeger ook meegereden. Uh, na twee jaren met Ducati, uh, waar hij duidelijk niet mee overweg kon. Grote problemen. Eind vorig jaar zijn ook de nodige technici bij Ducati ontslagen. Mm -hmm. uh, het bedrijf is uh, vorig jaar in handen gekomen van Audi. Van het uh, grote autoconcern. En uh, ja, daar gaat nu een andere wind waaien, zeggen ze. En... Uh, Hopelijk beginnen ze de aansluiting weer te krijgen met de MotoGP. Maar daar ziet het niet naar uit, want de achterstand is groot. Ze zijn een beste man kwijt. En iedereen kijkt nu of Rossi zijn oude vorm weer kan hervinden. Want ja, met de Yamaha moet hij wel in staat zijn om weer te gaan voor de wereldtitel. Ja, je zei hij gaat rijden met Jorge Lorenzo. Um, daar heb je toch ook te maken eigenlijk met twee kapiteins op een schip? Of werkt het niet zo? Want we zien nu in de Formule 1 dat dat uh, wel fout kan gaan met Vettel en Webber. Nou, ik denk ook dat het best wel uh, later dit seizoen... tot een botsing uh, gaat komen tussen Lorenzo en, uh, en Rossi. Op dit moment zijn ze uitermate lief voor elkaar. Een beetje te, vind ik eigenlijk, in de media. En uh, er wordt ook gezegd van Rossi, ja... maar die Lorenzo die rijdt nu al een paar jaar weer met Yamaha. Die heeft een voorsprong. Dat is toch de duidelijke nummer één in het team... Maar ja, als je in zijn schedelpannetje kunt kijken, althans daaronder... dan is hij waarschijnlijk al met hele andere dingen bezig... namelijk hoe hij zelf wereldkampioen kan worden. Want de man is een winnaar en hij neemt absoluut geen rol, genoegen met een rol... die hem niet aanstaat, namelijk die van tweede viool. Dat gaat hij zeker niet spelen. Nee. Daar komt nog wel, uiteindelijk is hij toch wel het mannetje, de dokter. Hij bepaalt toch uiteindelijk, of niet? Nou, nee, niet helemaal. Ik geloof wel dat je Maha zegt van... Lorenzo heeft de laatste twee wereldtitels voor ons veroverd... Die, uh, dat is onze kopman. Okay. Maar uh, Rossi krijgt exact hetzelfde materiaal. En op een gegeven moment als iemand beter is dan de ander in de loop van het seizoen... Ja, dan zullen ze toch een keuze moeten maken. We hebben gezien in het verleden, met name bij Honda... dat mensen als Casey Stoner en Dani Pedrosa elkaar voortdurend punten afsnoepten. En dat, ja, dat gaat ten koste van, nou uh, van ja, één man. Is dit wel een ideale combinatie? Nou goed, uh, dat, dat merken we vanzelf. Uh, belangrijkste nieuwkomer in de MotoGP is Mark Marquez. Hij stapt over van de Moto2, werd daarin wereldkampioen. Uh, kan die dan nou ook meteen meedoen op het allerhoogste plan? Uh, ik denk het wel. Alleen de vraag is of hij dat iedere Grand Prix kan doen. Ik denk wel dat hij voor een paar geweldige uitschieters gaat zorgen. Hij gaat uh, beslist uh, de knuppel in het ook gooien. De man is een ongeleid projectiel. Uh, toen de coureurs dit jaar voor het eerst in Austin uh, gingen testen in, in Texas... Mm -hmm. uh, waar ze allemaal voor het eerst kwamen... dus we ook Lorenzo en Rossi en Pedrosa geen voorkennis hadden van het circuit... en Marquez dus ook niet, was hij sneller dan al die andere jongens. En dat geeft al aan hoe goed die man is. Maar hij kan af en toe een waas voor zijn ogen krijgen. Dan doet hij hele rare dingen... Uh, hij is tenslotte twee keer wereldkampioen op twintigjarige leeftijd. Maar had het eigenlijk al drie keer kunnen zijn... als hij iets uh, meer zelfbeheersing had gehad. En ja, die jongens in de MotoGP pikken lang zoveel niet... als de jongens in de Moto3 en in de Moto2. Dus als hij nee. rare dingen gaat uithalen... Ja, waar, waar, je... waar heb je het dan over? Nou ja, ik bedoel, uh, scherpe inhaalacties uh, naar binnen komen... op het moment dat het eigenlijk niet meer kan in een bocht. En, en mensen uh, op een rare manier passeren of eruit remmen... Uh, waar het ook niet meer kan. Uh, daar nemen mensen als Rossi en Lorenzo geen genoegen mee. Nee, uh, die Marquez, uh, we zijn... Een ik dus naar hem. Hij rijdt samen bij Honda met Dani Pedrosa. Um, ja, ja, wordt dat dan nog een strijd tussen die twee? Of, of, of? Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, zeker. Ik Kijk, hoor. <laughs> nou, Pedrosa is natuurlijk nog nooit wereldkampioen geweest in de MotoGP. Hij heeft al drie titels op zijn naam, is nu ondertussen 27. En het moet een keer gebeuren. Hij heeft zes van de laatste acht Grand Prix gewonnen. Maar het is aan de zelfbeheersing en het doorzettingsvermogen van Lorenzo te danken... dat hij uh, vorig jaar die titel heeft veroverd. Uh, voor Pedrosa is het nu drop of eronder. Hij heeft waarschijnlijk de snelste motor, want de Honda vandaag is over het algemeen iets sneller dan, uh, dan de Yamaha. Maar Lorenzo is wat slimmer. En op sommige circuits uh, ja, kan hij heel goed uitbuiten... dat de Yamaha een geweldige wegligging heeft. En dan is het weer een kwestie van wie kan het beste de banden sparen? Wie kan zijn kracht het best verdelen? Er komt heel veel tactiek bij kijken. Het is niet alleen een kwestie van snel rijden. Ja, dus we hebben Pedrosa, we hebben Lorenzo, Rossi op de achterhand. En dan ook nog eens een keer die Marquez. Uh, is er nog een outsider aan te wijzen? Nou, er zullen andere jongens af en toe een keer op het podium komen... als uh, een van deze vier gaat uitvallen. Dan denk ik aan een Kel Crutchlow of misschien ja. Stefan Bradel of zo. Maar dan heb je het wel gehad. Ja, um, Kwalificatie is aangepast, begrijp ik. Wat is er anders... Ja, ze gaan nu anders trainen. Een beetje à la Formule 1. De zaak wordt opgedeeld in groepen. Uh, na de drie tijdtrainingen worden de beste twaalf eruit gehaald. Eerst gaan het tien trainen, daarna nog een keer uh, twee van een groepje wat ervoor zit. Uh -huh. Zodat je een kwartier krijgt, een, een allerlaatste kwartier van de laatste training... waar de beste twaalf tegen elkaar rijden. Oké, okay. en uh, dan een stapje lager. Die Marquez, uh, de wereldkampioen, is dus overstapt naar uh, de MotoGP. Maar in de Moto2 is die klasse er interessanter op geworden met het vertrek van Marquez... Of... Juist niet. Nou, hij heeft vorig jaar een heel hard ge gevecht geleverd... met zijn landgenoot Paul Espargaro. En dat mm -hmm. is nu toch wel de grote favoriet, hoor. Ja, oké, okay. dus daar kan je kort over zijn. <laughs> dat is duidelijk. Ja, er zijn en... nog een paar jongens die daar mee doen En die ook bijzonder hard gaan. Maar ik denk dat Espargaro dat die, dat die voor de titel gaat. Maar moeten we nu nog iemand bespreken? Want er doet weer een Nederlander mee. Eh, weliswaar niet in de hoogste twee klassen... maar in de Moto3, hè? Jasper Iwema. Eh, dat is altijd een heel groot talent geweest. Moet hij het nou gaan laten zien? Ik denk het wel, hij heeft ondertussen bijna iets meer dan 60 Grand Prix al gereden en vorig jaar het seizoen niet afgemaakt, nee. problemen gehad met het materiaal. Hij rijdt nu voor het Nederlands team, voor het team van, van Sint-Waningen. Uh, goede, goede motoren, een goede technische staf. Uh, Ten slotte is de Spanjaard Louis Salom vorig jaar tweede geworden in het wereldkampioenschap voor dat team. En uh, ja, Iwema zal het wel moeten doen. En uh, ik denk dat hij het heel moeilijk krijgt, want in de trainingen, in de aanloop naar, dit, uh, naar de eerste Grand Prix, is zijn teamgenoot uh, de, de Tsjech Jacob Kornfeil, voortdurend sneller geweest. En ja, je je moet altijd eerst je eigen teamgenoot uh, moet je verslaan uh, voordat ja. je verder kunt kijken. Hij zal het beter doen dan in 2012. Maar regelmatig in de top 10 rijden is in de motor 3 bijzonder moeilijk. Ja, wat, wat, wat mist hij dan nog? Nou, hij mist, ja, hij mist misschien net dat laatste kleine stukje. En dat, dat gevoel heeft hij op een nat circuit wel. Dan is hij echt in staat om ja. bij de eerste tien te rijden. Maar op een droge baan zijn er toch een stuk of wat Spanjaarden... en een paar, een paar jongens uit Duitsland die nog een stuk sneller zijn. En het is heel moeilijk om dat gat van een halve 1 seconde... op zeg maar de jongens die bij de eerste zes, zeven rijden... om dat, uh, om dat dicht te rijden. En ik weet niet, ik betwijfel ten eerste of Iwema daartoe in staat is. Oké okay, Hans, we gaan het zien zondag Eerste Grand Prix. En dan horen we jou hier op uh, Radio 1, toch? Tot dan. Oké, okay, tot dan. Hans van Oosnoord was dat. We gaan weer naar het voetbal, want verrassend nieuws was er vandaag vanuit Rotterdam. Niet vanaf Zuid, bij Feyenoord, maar vanuit West. Daar werd Henk Tenkate gepresenteerd als interimcoach van Sparta voor de rest van dit seizoen. Hij vervangt Michel Vonk, die eerder deze week werd ontslagen. De naam Tenkate is bijzonder, maar nog specialer is het salaris van de Amsterdammer. Hij doet het namelijk pro-deo, oftewel voor niets. Bijdrage van Matthijs Westraten. Duizenden aanhangers van Sparta zijn naar het Amsterdamse stadion gekomen... om hun club aan te moedigen in de wedstrijd tegen DWS Amsterdam... die beslissend zal zijn voor het kampioenschap. Sparta heeft in 125 jaar een boel meegemaakt. Mooie dingen, zoals het landskampioenschap van 1959. Maar ook diepe dalen, zoals de allereerste degradatie in 2002... onder leiding van nota bene Frank Rijkaard. Nu is Henk ten Katen de nieuwe coach. Hij vervangt vanaf maandag de ontslagen vonk. Provisie had. Wat een bijzondere keus. Ja, misschien wel. Maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Omdat uh, ik heb altijd wel een heel goed gevoel bij deze club gehad. En, uh, ja, dan, dan word je gebeld en dan uh, denk je heel even na. En eigenlijk helemaal niet zo lang. Ik heb al een tijdje geleden gezegd in een van de laatste interviews die ik, die ik heb gehad. Dat ik zei van, uh, ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik stop ermee. ...behalve als nog eens een keer iets heel leuks voorbij komt... ...of iets wat een hele grote uitdaging is. En dat is dit. U doet dit uh, belangeloos. Hoe speciaal, hoe bijzonder is dan dat gevoel voor deze club? Kunt u dat eens omschrijven? Uh, nou, het is natuurlijk een, een club waar voor mij uh, het succes begonnen is als, als, als trainer. Uh, mede dankzij deze club heb ik uh, een hele mooie carrière mee mogen maken... ...bij hele mooie clubs gezeten.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 Nou, het is nog maar enkele weken geleden dat toen nog Sparta-coach Michel Fonk... vol vertrouwen was over de perspectieven van de Rotterdammers. Wij worden kampioen. Dat was eind februari. Sparta stond die dagen nog vier bovenaan. En er leek weinig aan de hand. Nu leven we een dikke maand later en is de realiteit hard, maar helder. De gedoodverfde kampioen is teruggezakt naar de derde plek... en de coach van toen zit niet meer op zijn plek. Ontslagen. Het is de laatste weken, is er een beetje mis aan het gaan. En misschien komt het door de druk... Uh, misschien komt het uh, vanwege het feit dat het trainer niet zo heel erg ervaren was. Uh, overigens een uitstekende trainer. Maar dan loop je vast en uh, ik heb iets meer bagage. En, en misschien uh, dat ik uh, met die bagage kan helpen om het uh, uiteindelijke doel te verwezenlijken. Ik hoop dat dit maar vijf weken duurt. En, uh, en anders duurt het uh, nog drie weken langer. Misschien. Maar dat is, dat is het wel. Na het eindsignaal, dat klinkt nadat het ook nog 4-0 is geworden... is de stadionkrasmat te klein om de Sparta-aanhang... die haar favorieten komt voldigen, te bergen. Bij de feestvierers is ook Sparta-Piet... de bejaarde, gevederde mascotte van Sparta... die niet gedacht zal hebben dat hij dit op zijn oude dag nog zou beleven. Onrust of niet, in Rotterdam-West wil men maar één ding. Promotie naar de Eredivisie. Afgelopen maandag vierde deze oudste betaald voetbalvereniging van Nederland... haar 125ste verjaardag... En uitgerekend op die dag werd er alweer verloren. Van Emmen, met 0-1. En dat op het eigen kasteel, dat hakt erin. Ook bij de spelers. Ook bij verdediger en routinier Gijs Luierink. Win je, als je naar de verhoudingen kijkt op het veld... vooral voor uh, de kansen maandag win je met 4-0 of met 3-1... of met, uh, misschien wel met 5-1... dan uh, ja, heb je nog dezelfde trainer en dan heb je het lek boven, zoals ze mooi heet... En, uh, en nu, is het, nu is het een heel andere wereld. Ja, die, uh, dat ontslag is een feit. Dan zijn er twee dingen belangrijk. Eén, vervanging. Uh, uh, geschikte vervanging. Maar het moet ook nog niet al te lang duren. Nou, daar zijn ze nog wel in geslaagd. Ja, het is, uh, het is, uh, het is heel snel. En, uh, en ik denk dat het uh, ja, iemand is die natuurlijk ongelooflijk veel ervaring heeft. En dat belangeloos doet. Ja, dat heb ik ook begrepen, dus dat is uh, prijsenswaardig. Dan hengt in Katen nu dus de schone taak om Sparta weer te krijgen... op het niveau waar het volgens velen hoort, in de Eredivisie. Ja, goed, ik, ik, ik hoop dat uh, uh, mijn tekening hier bij deze club... voor de rest van het seizoen uh, een stukje positivisme brengt bij de supporters, bij de sponsoren... wat uiteindelijk uh, over moet slaan op de spelers. Ik heb echt geen toverstokje of zo, want uh, zo werkt het niet... Maar uh, ik, ik hoop door, door, <coughs> door middel van uh, ja, bepaalde trainingen, trainingen waar veel beleving in zit, trainingen waar veel strijd in zit, uh, proberen de negatieve spiraal om te draaien. En, uh, en als dan ook uh, de, uh, de hele omgeving uh, positiviteit uitstraalt, uh, dan is de kans van slagen iets groter. Wat is er voor nodig om, om Sparta dat laatste stapje te laten maken, zodat volgend jaar de eredivisie weer gehaald kan worden? Nou ja, vaak is het één overwinning die uh, opeens het vertrouwen bij spelers terug kan brengen. En ik hoop dat het uh, morgen gaat gebeuren tegen, tegen Dordrecht. Dat zou een geweldige start zijn natuurlijk van, uh, van een hele mooie en lange finale. Ik denk dat elke andere club uh, jaloers is op uh, een trainer met uw statuur en dan ook nog belangeloos. Ja, nou ja, god, uh, het, het voetbal heeft me heel veel gegeven. En, uh, echt heel veel. En, en op het moment dat je dan iets terug kan doen, en uh, dan helemaal bij een club, de oudste betaalde club van het land, waarin wij voor mij een succesvolle trainingscarrière is begonnen, dan doe ik dat uh, heel erg graag. Sparta is kampioen. De van Rotterdam zal er nog heel lang over praten. Ja, lang geleden was dat. Matthijs Weststraat was in Rotterdam-West. Gaan we nu weer naar Rotterdam-Zuid. Daar speelt Feyenoord morgenavond al tegen VVV. En de Rotterdammers bekijken het. Eh, de strijd om het kampioenschap van wedstrijd naar wedstrijd. Vorige week kregen ze een behoorlijke tik te verwerken... toen in Heerenveen verloren werd met 2-0. En de achterstand op koploper Ajax is daardoor opgelopen tot 4 punten. Angelo Terwiel vroeg aan trainer Ronald Koeman... hoe hard die nederlaag is aangekomen. Nou ja, Het was een teleurstelling omdat we... Ja, zolang mee willen doen uh, voor het allerhoogste. Ja, en dat was een teleurstelling één. En het gevoel was al uh, direct in de wedstrijd dat we niet goed waren. Dat we niet ja, de wedstrijd controleerden. Dat we veel fouten maakten. Dat er te veel angst in zit en zat. Maar ja, dat, uh, dat hebben we besproken. En dat is alleen maar uh, uh, terug te zien ook in beelden. En dat hebben we doorgenomen zoals we dat altijd, altijd doen. En niet meer dan anders, omdat je een keer verliest... En je kunt verliezen een keer. Ja, We zijn niet zo goed dat we, dat we maar even iedereen uh, opzij zetten. Je hebt niet het gevoel dat ze zijn aangeslagen? Nee, nee dat, dat zou wel heel slecht zijn als je op basis van, uh, van een keer een nederlaag uh, aangeslagen bent. En, uh, en dat doorgaat werken. Want uh, al met al zijn we met een goed seizoen bezig. En natuurlijk willen we het allerhoogste. En, uh, ja, misschien was het ook wel even het moment dat dit een keer moest gebeuren. Want ja, daardoor is denk ik ook iedereen wel weer even terug op aarde, laat ik het zo zeggen. Want ja, het waren altijd lovende verhalen, interesse, internationals. Maar met elkaar hebben we dat niet kunnen laten zien in Heerenveen. De tegenstander vanmorgen, VVV, 21 oktober. Ga daar eens naar terug, want dat was een memorabel middagje. De uitwedstrijd bedoel je waarschijnlijk? Ja, uh achterstand en uh, uiteindelijk uh, recht kunnen zetten. En, uh, ja, we spelen thuis, uh, thuis zijn we sterk. En dat willen we graag zo houden. En, en met respect voor de tegenstander dat dat uh, gaat verdedigen. Want dat zullen ze gaan doen. Nou, dan ligt het aan ons hoe, hoe, hoeveel druk kunnen wij uh, hun opleggen. En aan de andere kant, wat, wat wel... Tot mijn verrassing was wat ik zag... dat ze maar 18 doelpunten tegen hebben in 14 uitwedstrijden. Dus, nou, dat betekent dat je wel vanuit een goede organisatie kan spelen... en dat er in al hun uitwedstrijden niet één ploeg is geweest... die meer dan twee kals verschil gemaakt heeft tegen hun. Nou ja, dat nemen we ook mee. En ze hebben veel te verliezen, hè? Op die positie daar, 17e. Ja, maar ja, zij gaan naar Feyenoord uit... waarin de hele wereld verwacht dat Feyenoord wint. Dus ja, ik denk dat ze... Dat ze... Rustig kunnen afreizen naar Rotterdam toe. Hoe kijk jij naar de drie teams boven jou? Ajax, PSV, Vitesse? Nou ja, dat, daar hebben we het wel vaker over gehad. Ik denk als je naar die, die, die ploegen kijkt... dat Ajax uh, het beste speelt, het meest constant uh, is en weinig weggeeft. Ja, PSV is uh, onregelmatig ja, en zal dan uh, dat niet gaan halen als dit blijft. Ja, en Vitesse is uh, ja, goed bezig. Uh, speelt vanuit een goede organisatie. Vind het niet altijd leuk om naar te kijken. Maar... En ze hebben een fantastische aanvaller, Boni. Die wekelijks het verschil bepaalt wat, uh, wat Pelle bij ons uh, grotendeels altijd heeft gedaan. Ja, dat, dat geeft een hoop punten. Een Aantal weken terug heb jij gezegd... Ik verwacht eerlijk gezegd, net als in 2007... dat het pas op het allerlaatste moment, de allerlaatste speeldag... beslist gaat worden. Denk je er nog steeds zo over? Ja, dat denk ik nog steeds, ja. We zullen zien. Ronald Koeman was dat. het matchcenter. De kwartfinales in de Europa League. Ik hoor het fluitjes. Er zijn wat wedstrijden afgelopen. Frank Wielaert. Ja, als we dan toch beginnen met de wedstrijd die is afgelopen... dat is er op dit moment één. Chelsea tegen Rubin Kazan. Dat is uiteindelijk 3-1 geworden. Onder andere dankzij twee goals van Fernando Torres... Dat is dus een aardige uitgangspositie voor volgende week. Even kijken waar ze elkaar nog meer de handen schudden. Dat is inmiddels op nog twee andere velden. De belangrijkste om even te vermelden. Fenerbahce tegen Laggio. Daar hadden we nog geen doelpunten van gemeld. Maar in de 78ste minuut Pierre Webo. Vanaf de penaltystip stip na een hensbal bij Laggio. 1-0 gemaakt. En op slag van het einde van de officiële speeltijd. Vrije trap. Die wordt in eerste instantie gekeerd. En als de kippen erbij is daar Dirkje Kuit. Hij maakt 2-0 voor Fenerbahce tegen Laggio. Dat is ook. Prettig voor de uitgangspositie volgende week in een leeg stadion in Rome. Voor Fenerbatje. een 2-0 voorsprong meenemen naar een leeg stadion. En dan de halve finale halen. Dat zou moeten kunnen, zou je zeggen. Het andere veld waar het al klaar is, is Benfica tegen Newcastle. Daar wint Benfica met 3-1. Die laatste goal, Cardozo. Ik telde hem al bij de eerste penalty, maar hij moest worden overgenomen. Er kwam uiteindelijk een tweede penalty. Die ging er ook in, ondanks dat Tim Krul toen wel de goede hoek inging. En bij Tottenham Hotspur tegen Basel. Die zijn uh, klaar ook. En daar is 2-2 uh, gebleven. Sala is uh, daar een man die je daar uh, uitstekend in de gaten zult moeten gaan houden. Voor de return voor Tottenham is het dus alles behalve zeker of ze het gaan halen. Dankjewel, Frank. Zo met het oog op morgen. Vanavond met Chris Keijne. Een hele fijne avond. Dank. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO. Jaap de Hoop Scheffer weet alles van internationale conflicten. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea volgt hij op de voet. Mijn mantra, mijn leidend principe is uh, dat ook in de internationale politiek... persoonlijke relaties belangrijk zijn en soms zelfs doorslaggevend. Dus Jaap de Hoop Scheffer over de onrust in Korea en de kracht van diplomatie. Twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.